7 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Dit weekend was het tropisch warm, maar er is geen hitterecord gesneuveld. Na gisteren werd het ook vandaag weer warmer dan 30 graden in de beeld. Het heetst werd het in Limburg bij Weert, 36,7 graden. De hitte heeft voor zover bekend nergens tot grote problemen geleid. Op de diverse muziekfestivals zijn maatregelen genomen om de bezoekers genoeg te drinken te geven. De stranden zaten gisteren vol en ook vandaag was het druk aan de kust. En ondanks wat files op de lokale wegen vielen de verkeersproblemen net als gisteren mee.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 De tweede etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Duitser Degenkoop. De renner van de Nederlandse ploeg Agos Shimano was de snelste in de massasprint. Ook de wielerwedstrijd Vattenvalsar Classics eindigde in een massasprint. De Fransman Arnaud Demar was de snelste.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 En er is verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Den Haag richting Utrecht is bij het Prins Klausplein dicht door een ongeluk. En er is een omleiding ingesteld. Tussen Zevenhuizen en Reewijk staat daardoor zeven kilometer file. Na verwachting is de weg om negen uur weer vrij. En op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom staat tussen Afrit Schravenpolder en Afrit Kruiningen drie kilometer. En tussen Afrit Kapellen en Reland ook drie kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. VPRO, Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Met Harm Edebotje. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Ook wij zijn weer terug op onze post na negen weken sportzomer. En fijn dat u er ook weer bent. We hebben u gemist en uh, hopelijk u ons ook. Vanaf deze week brengen we u weer elke zondagavond reportages, interviews en analyses bij het nieuws uit het nabije en verre buitenland. U hoort de omstreden opnames van de Russische punkgroep Pus Pussy Riot in de Christus Verlosserskathedraal in Moskou. De hele wereldpers berichtte er de afgelopen dagen uitgebreid over. Drie van hun zangeressen zijn tot maar liefst twee jaar werkkamp veroordeeld... omdat ze het waagden de innige banden tussen de Russisch-orthodoxe kerk... en Ruslands sterke man Vladimir Poetin te bespotten. Wereldwijd waren er protestdemonstraties tegen de veroordelingen. Ook op het Lowlands Festival zijn de afgelopen dagen duizenden handtekeningen opgehaald. En demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, leverde bij het NOS-journaal flinke kritiek op de volgens hem veel te hoge straffen. Dit kan zo niet doorgaan, zei hij letterlijk. Rosenthal waarschuwde dus nog één laatste keer. Boek Poetin zit te beven in het Kremlin. Niet dus. De Russen hebben zich nooit veel aangetrokken van kritiek uit het Westen. Denk alleen al aan de afschuwelijke oorlogen in Tsjetsjenië waar tienduizenden burgers om het leven kwamen. Westerse kritiek werd destijds niet gehoord en dat zal ook nu niet gebeuren. Europa en Nederland zullen het vastlaten bij plichtmatig gesputter. Rusland is immers een belangrijke handelspartner. Nederland wil toch de gasrotonde van Europa zijn met Russisch gas? Bij de gasunie in Groningen zullen de collega's van het Russische Gazprom gasp vast net zo enthousiast ontvangen worden als voor de veroordeling van Pussy riots. Ondanks de kritische woorden van onze minister. De zangeressen zijn het zwijgen opgelegd door de sterke man van Moskou. Hij is de baas. Wat voor gewone mensen als u en ik rest is een handtekening zetten... onder de petitie van onze collega's van VPRO's 3 voor 12... Lowlands, 3FM en Amnesty. Misschien toch maar doen. Dat kan op onze website vilavpuro.nl. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Dit uur veel aandacht voor Afrika. We beginnen met Somalië, al sinds jaar en dag toneel van geweld, honger en islamitische extremisme. Weinig landen hebben zo lang zonder regering gezeten en in chaos en geweld verkeerd als dit land in de hoorn van Afrika. Maar. Er gloort hoop. Morgen komt het nieuwe parlement voor het eerst bij elkaar om een kamervoorzitter en later een president te kiezen. De Nederlands-Somalische tolk Farimos Mahalim was, uh, net, of is net terug uit Mogadishu. Hij is ook voorzitter van de stichting Karty en heeft daar verschillende ontwikkelingsprojecten bezocht uh, die zij steunen. Uh, meneer Maalim, hoe was het daar in Mogadishu? We horen hier verhalen dat de stad, uh, dat daar veel wordt gebouwd... dat er optimisme heerst. Ja, er heerst enorme optimisme. En, uh, uh, de straat raken vol, markten beginnen te bloeien... Uh, er gaan winkels gaan open, al is het maar gewoon een maximaal producten van een, een zes producten bijvoorbeeld. Uh, terwijl die ene halve gebouwd wordt, wordt de andere gehandeld. Is gehandeld. Uh, overal waar je komt, uh, is uh, men in huizen te herstellen, straten te herstellen. Het laatste wat we hier mm. horen in Nederland, Al-Shabaab die mannen met uh, hun extremistische ideologie... Uh, die uh, heel lang in Mogadishu hebben gezeten. Ze zijn op een gegeven moment naar die buitenwijken verdreven. Toen helemaal weg. Merk je nog iets van Al-Shabaab in Mogadishu? Nou, hoe dieper, hoe dieper je um, dichter bij de. Um, um, hoe dieper je de stad inkomt. Dus de gebieden waar de regering um, de baas over is. Hoe minder je dan eigenlijk iets van merkt of iets van begrijpt. Hoe ver je buiten de stad gaat. en Ik ben echt naar de, buiten de stad in Balaat in de buurt geweest. Sorry, waar? Balaat Balaat dat, dat is ongeveer 30 kilometer van de stad. Mm -hmm. uh, daar in de buurt geweest. En dan merk je hoe, hoe ver je eigenlijk van de zand. Van de stad verder komt, hoe, uh, um, hoe uh, traditioneler mensen gaan worden en hoe eigenlijk mijn invloed van Al-Shabaab gaat merken. En in dat gebied was ik een beetje bang, dat was ook de plaats waar ik uh, voor de laatste grens tussen de uh, regeringssoldaten en de Al-Shabaab-soldaten ben geweest. En daar ben ik ook zelf aangehouden door het regeringsleger, die vroeg om geld eigenlijk. Mm -hmm. Omdat het te maken heeft met een, een, een groep een, militias die eigenlijk de functie van de leger hebben gekregen. Ja. Die nog steeds onder hun gezag van de oude militiebas vallen. Oké, okay, dus nog niet helemaal zoals het in Nederland is, zullen we maar zeggen. Um, enig optimisme uh, uh, over dat parlement. Verwacht u daar iets van? Uh, uh, ja, ik denk dat het op dit moment uh, twee belangrijke punten te, te, te benoemen zijn waarom het uh, enige optimisme is. Het is uh, parlementen die gekozen worden door de politieke elite. Dus op zich is het niet zoals alles in de verkiezingen in Nederland. Maar uh, deze keer worden twee uh, voorwaarden gesteld: één, dat de mensen eigenlijk in de stad zijn uh, te kunnen lezen en te kunnen schrijven, en een minimaal middelbare school hebben afgemaakt. En twee, dat het door de clan elders is gekozen. Dus ja. Hmm. eigenlijk de, dat ze vertegenwoordiging hebben... van een bevolkingsgroep waar ze vertegenwoordigen. Maar denkt u dat ze ook iets echt klaar kunnen gaan maken, dat parlement? Of wordt het net zoals eerder een vrij ja, machteloze groep mensen? Nou, optimisme is heel erg hoog. Met de stone, eh, op dit moment is het de eh, Amazon het land machtigste groep, zeg maar, die eigenlijk verwezen afdwingt. Eh, de macht van de clan-leiders uh, of eigenlijk warlords is weg. Daardoor merk je dus dat het een mogelijke hoop is van hm. deze parlement. Ook aangeschoven, Rick Delhaas, uh, collega hier bij de VPRO... volgt Somalië al jaren. Uh, deel je het optimisme... Nou, eh, wel als je het hebt over uh, een kans. Nou, er zijn, ik denk, drieënhalf, vier kansen geweest in 21 jaar tijd. En dit is uh, uh, ontegenzeggelijk echt een hele grote kans. Mm -hmm. uh, tegelijk, tegelijkertijd moet je zeggen dat er nog heel veel problemen zijn. Uh, de regering beheerst eigenlijk maar een heel klein grondgebied uh, in Somalië. al Shabab zit nog in grote delen. Uh, er zijn nog anderhalf miljoen uh, ontheemden. Uh, meer dan twee miljoen mensen. Uh, nou ja, die hebben... Uh, nog altijd te weinig voedsel, ook al is de hongersnood van vorig jaar uh, ten, officieel ten einde verklaard. Uh, problemen genoeg, die gaan niet allemaal nee. zomaar opgelost worden. Nee, meneer Maliem zei net al, uh, dit is niet een gewoon parlement wat wordt gekozen via uh, een algemene verkiezing zoals hier zou gebeuren. Hè, het is De, de, de, de parlementariërs zijn aangewezen door Klen-oudsten. Is dat een probleem? uniek proces? Of hebben we dat eerder gezien bijvoorbeeld in Afghanistan met die Joya uh, Ja, in, in, in zekere zin wel. In, in die zin is het meer een selectie dan een verkiezing. Mm -hmm. He, dus die 135 clans van allerlei verschillende clans die overleggen met elkaar wie er in het parlement komt. En er is nu nog, er zijn er 202, zijn ze het over eens. Dat is een quorum om morgen bij elkaar te komen en dus een voorzitter te kiezen en dan een president. Over 73 zijn ze het niet eens. Mm. Want die mensen 32 ja, is het nog. Ja, oh, 32 inmiddels. Ja. Ja. Die, die, die, daarvan wordt gezegd, ja, die hebben misdaden begaan tijdens de Burgeroorlog en die willen we niet in het parlement hebben. Mm -hmm. En meneer uh, uh, Malim, voelt u al iets van? Uh, politici die campagne aan het voeren zijn voor aankomende uh, verkiezingen of, of, of die zichzelf willen profileren. Ik geloof dat er voor. Presidentschap maar liefst 63 kandidaten zich hebben gemeld. Ja, en de lijst die begint steeds voller te raken. Dus op zich is het niet zo dat je ja. daarop houdt. Direct gaan alle Somaliërs uh, zich verkiesbaar zijn. Maar dat is ook een positief signaal naar de bevolking toe... dat er zoveel mensen zijn die op dit moment... dus Boster is op de stratenblakken... die uh, ook een uh, uh, uh, uitzendertijd inkopen van de televisie, van de radio... om zich te promoten... Uh, we, wat ook tegelijkertijd raar is, omdat het is niet de bevolking die kiest. Er zijn eigenlijk de 275 personen, parlementariërs, ja. die dan gaan kiezen. Maar toch is er een campagne. Ja, van de gebouwen sfeer? Is campagne, ja. sfeer ja. Aan maar Nederland. hoe gaat het, uh, Rick, in de gebieden van Al-Shabaab? Ik bedoel, nog steeds een grote delen van het land, die zei net zelf al, onder controle van Al-Shabaab. Gaan die verkiezingen daar ook door? Nee, er zijn geen verkiezingen. Het parlement kiest een president. En ja. eh, kijk, dit de, de, dat was al ergens een commentaar dat. Uh, er over vier jaar uh, weer, uh, uh, landelijke verkiezingen zouden kunnen komen. Nou, dat is niet echt heel erg waarschijnlijk. Goed. Enig optimisme dus daar in Somalië. Hartelijk dank, uh, Rick Delhaas. Je gaat binnenkort daarheen. Dus we zullen meer ook uh, horen uit Mogadishu binnenkort... hier bij uh, Bureau Buitenland. Dank ook, meneer Mahalim. Dank u. Hallo, Marhaba. Hallo, Marhaba. malam. malam. met met wereld. wereld. Hallo, Please check and try again. In de islamitische wereld is het morgen suikerfeest. Dan wordt het einde van de ramadan gevierd. Een maand lang hebben gelovige moslims... van zonsopgang tot zonsondergang niet gerookt, gegeten of gedronken. In Arabische landen is de sociale druk in deze periode groot. Ook als je niet gelovig bent, wordt je geacht mee te doen aan het vasten. En die dwingelandij moest maar eens afgelopen zijn... vond een kleine groep ongelovigen in Marokko. Zij begonnen een protestactie op Facebook. Maartje Duin belde met de niet-gelovige blogger Zakaria Remidi... en vroeg hem hoe hij de ramadan is doorgekomen. Your ik vond het pittig. Ik kon niet zomaar iets eten voor de ogen van mijn familie of collega's. Dat ervaren zij als provocerend. Dus alles moest stiekem. Vaak ging ik naar de wc om een broodje of wat fruit te eten. Niet heel fris natuurlijk. En wat gebeurt er als je dan in het openbaar eet? De politie kan je arresteren als je in het openbaar eet. Dat is zelfs in de wet vastgelegd. In de regio van Tetouan gebeurde dat onlangs met drie jonge Marokkanen. Maar ook gewone Marokkanen kunnen je uitschelden, ruzie met je zoeken. Het kan worden een soort van tussen je en andere mensen. Wat hebben jullie ondernomen als protest? We hebben dit op Facebook, Twitter en andere social netwerken. We zijn op Facebook een discussiegroep begonnen. Ons plan was om een filmpje te maken van jonge Marokkanen die picknicken met plastic fruit. Eating, uh, plastic food maar plastic eten. Waarom geen echt eten? We wilden binnen de grenzen van de wet blijven. En het ging ons uiteindelijk niet om het eten zelf... maar we wilden opkomen voor onze individuele vrijheid. Het plastic fruit was symbolisch. Hoe liep het af met de picnic? Die is niet doorgegaan, want we werden bedreigd. Niet fysiek, maar verbaal. Op Facebook... Ze zeiden bijvoorbeeld dat als ik je hier ben, je gaat je of je gaat je vermoorden. Mensen zeiden dat ze ons zouden vermoorden of in elkaar slaan. Op de politie kunnen we niet rekenen. We voelden ons dus niet veilig om naar buiten te gaan. Hoe kijk je terug op jullie actie? Nou, het resultaat is is not disappointing. I mean we we succeeded in animating this debate. Positief. We hebben het debat over individuele vrijheid in Marokko kunnen voeren in de media en in de politiek. Helaas zeggen politici dat ze op dit moment andere prioriteiten hebben. Toch ben ik wel blij met het resultaat van onze actie. Because of other economic and political problems. Ehm so I mean the action as a whole is is positive. Oké. Okay. De Ramadan zit er nu op. Waar verheug je je het meest op? Ik verheug me er vooral op s ochtends in een café mijn kopje koffie te kunnen drinken. Ik I'm sure you'll enjoy it. Thank you. Bye bye. Lekkere koffie, misschien wel met een suikerbroodje. U hoorde Maartje Duin in gesprek met Zakaria Remidi vanuit de Marokkaanse stad Casablanca. Deze week staan we uitgebreid stil bij de toekomst van Afrika. Komt er na de Arabische lente ook een Afrikaanse? Zullen, de, zullen elkaar de hand boven het hoofd houdende dictators... van landen als Sudan en Zimbabwe plaats gaan maken voor democratieën? In Somalië, maar ook in Angola worden de komende weken verkiezingen gehouden. Het chaotische Kenia volgt, net als het opkrabbelende Sierra Leone... democratisch Ghana en de autoritair bestuurde staten Rwanda en Zimbabwe. We beginnen met Zimbabwe. Deze week werd in haar tuin journaliste Heidi Holland door haar tuinman dood aangetroffen. Holland werd geboren in Zimbabwe, maar woonde al jaren in Zuid-Afrika. Ze verwierf wereldwijde roem met haar boek Dinner with Mugabe. Een zeer persoonlijke zoektocht naar de drijfveren van de 88-jarige Zimbabweanse despoot, ooit een held van Heidi Holland. Ze slaagde er als enige in de bejaarde tiran diepgaand te interviewen en sprak ook met mensen uit zijn omgeving. In 2008 belde oud-collega Fienke Diamant met Heidi Holland... kort na het verschijnen van het boek over Mugabe. Laten we luisteren naar een deel van dit gesprek. Ik begroette Mugabe. Hij knikte en nam een scherp op. De spanning was om te snijden. Ik vertelde hem dat ik bezig was met een boek over hem. Het zou niet alleen maar negatief zijn. Ik wilde niet dat Mugabe dacht dat ik op heksenjacht was... Toen vroeg ik hem of hij zich nog herinnerde... dat hij in 1975 in mijn huis... Harare, heette toen nog Salisbury... gegeten had met een vriend van mij. Hij herinnerde het zich vaag. Het was in de periode dat hij uit de gevangenis kwam... en naar de guerrillakampen in Mozambique zou vertrekken. Toen Mugabe net vrij kwam, werd er een warm welkom georganiseerd. In de zwarte menigte stonden drie blanken. Ik was één van hen... Mugabe slaapt met de hand op zijn bureau. Ja, dat herinner ik me. Dat interview was in december 2007. Was er nog iets van de oude Mugabe over? Yes, I think he's the same man. Uh, he was very quiet in he, he was humble in. Obviously is not humble now, but he's very very quiet. So his niece told me that he is deliberately very passive. He doesn't reveal his feelings because he doesn't want people to know what he's thinking. Ja zeker wel. Toen was hij heel stil en bescheiden. Bescheiden is hij niet meer, maar hij is nog steeds heel stil. Volgens mij is dat een strategie, maar dat staat los van zijn verlegenheid die echt is. Zijn nicht vertelde me ook dat hij zich met opzet heel passief gedraagt... en zijn gevoelens niet toont, omdat hij niet wil... dat de mensen achter zijn gedachten zouden kunnen komen. Mugabe zit ingewikkeld in elkaar. Daarom heb ik drie psychologen te hulp geroepen. Die hebben me bijgestaan om de tegenstrijdigheden... in het karakter van Mugabe te duiden. Het heeft alles te maken met zijn identiteit. Hij told me toen ik hem that dat zijn was een heathen which was. Dat was echt een thing to te hij zegt nu nog steeds dat zijn grootmoeder een heide was. Ik vond dat chockerend. Mugabe groeide op bij Britse paters. Daardoor werd hij afgesneden van zijn Afrikaanse omgeving. Eén van die paters beschouwde hij als zijn surrogaatvader. Zijn eigen vader had de familie in de steek gelaten toen Robert 10 was. Hij groeide op met het gevoel een halve Engelsman te zijn. En dat maakt hem zo tegenstrijdig. arrogant, you know. Also his politeness, because he's so extremely polite. Soms. Soms. De Engelse deel van hem acte politiek. Maar de andere deel van hem, die je ziet als hij de baseball cap heeft. en schreeuwt, en hurlt op Britain. Dit is een andere deel van hem. Dus so ik denk dat de Britse deel van Mugabe. de Afrikaanse deel van hem. Hij kan ook vreselijk op de Engelse schelden. Maar uiteindelijk is het de Britse kant van Robert Mugabe. die zijn Afrikaanse helft minacht. Donato Mugabe, de enige broer van Mugabe die nog leefde... is vorig jaar gestorven. Een vroege jeugdherinnering. Vriendschap interesseerde hem niet zo. Zijn boeken waren zijn enige vrienden. Ik was totaal anders. Ik praatte met iedereen en met sommigen maakte ik zelfs ruzie. Ik kon hard rennen, Robert niet. Als onze grootvader zei dat hij het vee moest gaan hoeden... nam hij zijn boek mee. In zijn ene hand een boek, in de andere de zweep... We vonden het een raar gezicht. Als het vee rustig stond te grazen, ging hij in de schaduw van een boom zitten lezen. Als onze grootvader hem vroeg iets voor het eten mee te nemen, ving hij vogels. Als de vogels water kwamen drinken, pakte hij ze. Omdat hij heel stil kon zitten, was hij de enige die vogels kon vangen. En daarom zei grootvader dat dat zijn taak was. Hij deed zijn best, maar hij had het zwaar. Vader was weggelopen, oudere broer stierf, daarna zijn andere broer. Robert werd de oudste en zijn diepgelovige moeder dacht dat hij door God uitverkoren was om een leider te worden. Hij was een teruggetrokken en verlegen jongetje. Zijn boeken waren zijn enige vrienden. He's so uh, foxy and clever, you know. Toen ik Mugabe daarna vroeg, gaf hij toe dat hij in een eigen wereld leefde. Hij is buitengewoon ontwikkeld, sluw en slim. Maar hij komt niet bij zijn gevoel. En ik denk dat dat terug te voeren is naar die tijd dat hij door andere kinderen werd uitgelachen. En die hem een moederskindje noemde en een lafaard. Hij werd vaak afgewezen, terwijl hij zoals de meeste mensen vriendschap en liefde wilde. Er zijn veel mensen in de wereld met exact dezelfde emotionele make-up als Mugabe, in andere woorden, afgesneden van hun gevoelens. Maar ze hebben geen armies en politieforces om hun anger uit te voeren. Er zijn zoveel mensen als Mugabe die niet bij hun gevoel kunnen komen. Maar die beschikken niet over een leger en een politiemacht om hun woede in daden om te zetten. Iemand die Mugabe lang gesteund heeft. en hem in 1975 heeft helpen ontsnappen van Rhodesië naar Mozambique. was vader Emmanuel Ribeiro. Hij was de pater die Mugabe gedurende zijn elfjarige gevangenschap bijstond. Iemand die tegen jaren en jaren gevangenis aankijkt, kan geneigd zijn het op te geven. Maar Robert was niet zo'n man. Je zag sommige gedetineerden breken. Ze zaten hun straf uit en zeiden de politiek vaarwel. Andere gevangenen keken altijd naar Robert om hun problemen op te lossen. Robert zat niet in niks, hij was altijd bezig. Hij was positief en praktisch ingesteld. Hij wilde dat zijn gevangenistijd interessant en vruchtbaar zou zijn. Vooral geesteskracht sleepte Robert door deze jaren. Mugabe got zes van zijn zeven degrees, while he was in prison for eleven years. This man did not do anything but read books. In de elf jaar dat hij in de gevangenis zat, heeft hij zes van zijn zeven universitaire examens gehaald. Een workaholic die zijn emoties onderdrukte. Mary Soames, de echtgenoot van Lord Christopher Soames, de laatste Britse gouverneur van Rhodesië. Was bevriend met Robert Mugabe's eerste echtgenote, Sally. Maar ze hadden elkaar lang niet meer gezien. Het is dan september 1987. Rhodesië heet al lang Zimbabwe en Robert Mugabe is president. Christopher Soames is overleden. De Mugabe's hebben spontaan het vliegtuig naar Engeland genomen en konden zo aan tafel schuiven voor de lunch. We hadden bijna alleen familie uitgenodigd voor de lunch. Maar prins Charles en prinses Diana waren er ook. Ons dorp was totaal verbijsterd. Prins Charles en prinses Diana samen met de Mugabes. Ik zie het als een blijk van oprechte vriendschap. Tussen de lunch en de kerkdienst wilde ik eigenlijk alleen zijn met de kinderen. Maar de Mugabes bleven. Die konden immers nergens naartoe. Sally huilde verschrikkelijk. En Robert was die hele dag zo lief. Het is interessant. Want je weet... Mary Soames, Lady Mary Soames, de dochter van Winston Churchill. Mary Soames is de dochter van Winston Churchill. Maar omdat Lord Soames Mugabe altijd met zeer veel respect heeft behandeld, was dit onverwachte bezoek hun antwoord. Maar alles veranderde toen de Britse regering Mugabe te kennen gaf dat ze zich niet meer verantwoordelijk voelde voor herverdeling van het land in Zimbabwe. En Mugabe was zeer beledigd. Mary Soames leeft nog steeds, maar Mugabe, die niks meer met de Britten te maken wilde hebben, heeft geen contact meer met haar. In fact, he got tears in his eyes when he discussed how regretful it was that he was no longer in touch with the British royal family and people like Mary Soames, who's ook also aristocratic. You see, Mugabe is a British man in his own eyes. He's, mm -hmm. And British people are really quite snobbish, as you probably mm -hmm. know. En Mugabe is een snob. You know? Toen hij me dat vertelde, kreeg Mugabe tranen in zijn ogen. omdat hij geen contact meer had met de Britse koninklijke familie. en de aristocratische Mary. Britten zijn snobs, maar Mugabe ook. Jonathan Moyo stond kritisch tegenover Mugabe. maar werd toch zijn chef propaganda. tijdens de landonteigeningen van de blanke boeren begin deze eeuw. Moyo werd geboren in Matabeleland waar in de tachtige jaren de beruchte massamoorden plaats hadden... waarbij vele duizenden mensen werden gedood. Hij zegt daarover het volgende. De onverschilligheid van Mugabe wordt het best zichtbaar... als het gaat om de moordpartijen in Matabeleland. In de jaren tachtig was dat. Dat was zo gewelddadig. Parent Shiri, commandant van de vijfde brigade... de elite troepen waren dat, die door de Noord-Koreanen werden getraind... Perrin Shiri voerde die moordpartijen uit. En Shiri deed direct verslag aan Mugabe. Later heeft hij hem de leiding over de luchtmacht gegeven. Deze man is een moordenaar. De promotie van Shiri laat goed zien... wat voor wraakgevoelens Mugabe koestert. De vijfde brigade heeft zwangere vrouwen aan bajonetten geregen. Mensen levend begraven of in mijnschachten naar beneden gegooid. Mensen die dergelijke gruwelijkheden hebben begaan mag je niet belonen met mooie baantjes. Deze mensen hadden nooit mogen worden toegelaten in het openbaar bestuur. Maar nog altijd werken er veel mensen in de verschillende veiligheidsdiensten... die ooit betrokken waren bij die gruwelijkheden. Los van Mugabe's eigen rol tijdens die periode... laat het goed zien hoe hij de Zimbabwanen veracht. Heeft Mugabe nooit spijt getoond over al die zinloze moorden? Ik heb het hem gevraagd en hij zei simpelweg nee. Het was een opstand die neergeslagen moest worden. Het spijt hem als daarbij onschuldige mensen bij waren omgekomen. Ik vond dat een antwoord van niks. Natuurlijk zal Mugabe nooit zeggen dat hij spijt heeft, want daarmee geeft hij toe dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Maar er zijn ook nog andere redenen te bedenken. First of all he's a very emotionally immature individual who never takes responsibility for anything. He always blames somebody else. In addition to that, he is very well aware that um that one of these days um he may well have to face international justice. Ten eerste is hij een onvolwassen persoon die zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Hij geeft altijd de schuld aan iemand anders. En daarbij komt dat hij maar al te goed weet dat hij wel eens voor het internationaal strafhof zou kunnen worden gedaagd. U heeft de complexe Mugabe langdurig bestudeerd met hulp van drie psychologen. Is hij nu patiënt of president? Nee, ik hem Ik heb hem gewoon als een man. Ik heb gewoon naar hem gekeken als de mens achter het monster. Ik denk dat Mugabe het product is van het koloniale en het postkoloniale tijdperk en van het apartheidsregime. Maar dat is allemaal geen enkel excuus voor wat hij zelf heeft aangericht. Hoe zou Afrika er eigenlijk volgens u uit moeten zien? vraagt Heidi Holland aan Mugabe tijdens het interview voor haar boek Dinner with Mugabe. Hoe ik denk dat Afrika eruit moet zien? Allereerst helemaal vrij. Nu zijn we niet vrij. Verre van dat. Afrika is afhankelijk van donoren. De meeste van onze landen worden in stand gehouden door donoren... Dezelfde landen die gisteren de koloniale meesters waren... zijn nu de geldverschaffers. Dus zijn we niet vrij in de strikte zin van het woord. Telkens vragen we Europa om ons bij onze ontwikkeling te helpen... zodat we economische gelijken kunnen worden. Maar Europa praat ons bevoogdend toe. Ze beginnen meteen over onderwerpen... die niets met economische hulp te maken hebben. Goed bestuur, mensenrechten, het rechtssysteem. Daarover praten ze... Laten we het eerst hierover hebben, zeggen ze dan. Het volk wil economische samenwerking... terwijl zij alleen maar over mensenrechten en dat soort dingen willen praten. Hoe wil Mugabe zelf herinnerd worden? Vraagt Heidi Holland in datzelfde interview. Gewoon als de zoon van een boerenfamilie die naast anderen de plicht voelde om voor zijn land te vechten. En die dat naar zijn best te kunnen heeft gedaan... Een man die dankbaar was voor de eer die hem gegund werd om leider van het land te worden. En die helemaal dankbaar was voor de eer die het volk hem gaf om hen naar een overwinning op het Britse imperialisme te leiden. Ja, zo wil ik worden herinnerd. Een deel van het interview uit 2008 hoorde u met de pas overleden journaliste Heidi Holland. Meer weten over haar boek, over uh, Mugabe, The Man Behind the Monster. Ga dan naar de Facebookpagina van Bureau Buitenland. En u kunt het volledige interview van Fieneke Diamant met Heidi Holland terugluisteren op vpro.nl. Als u dan in het archief zoekt op Heidi Holland, dan komt u er vanzelf. We praten verder over betwiste leiders in Afrika met Marcel Rutte onderzoek... Onderzoeker bij het Afrika Studiecentrum in uh, Leiden. U bent vooral gespecialiseerd in Kenia, maar volgt ook de ontwikkelingen in Zimbabwe. Wat denkt u? Gaat Mugabe nog een keer meedoen bij de volgende verkiezingen? 88 jaar nu. Als ik hem zou mogen adviseren, zou ik zeggen... ga lekker boeren. Uh, hij heeft drie van die boerderijen, dus uh, hij komt zijn tijd wel door. Ik heb ooit begrepen dat het uh, leger al in, bij de vorige verkiezingen... wilde dat hij doorging, dat hij zelf al niet meer zo geneigd was. Dus wie weet. Ja. It, it, uit het boek van Heidi Holland, waar we net dan de, de reportage... van die man over hoorden, uh, ja, komt heel erg naar voren zijn haat... tegen de voormalige koloniale uh, heersers, hè, tegen Engeland. Uh, is dat iets wat je meer ziet in Afrika, bij autoritaire leiders, dat ze uh, ja, met dat argument hun eigen volk onderdrukken? Jawel, je ziet het wel meer. Uh, heel veel van deze mensen zijn ook in het Westen opgeleid. Uh, en Delen eigenlijk wel uh, zeg maar, de normen en waarden die ze daar in hun training mee hebben gekregen. Maar op het moment dat ze dan toch tegengewerkt gaan worden met, door diezelfde ja, partners, want het, vaak voelt het voor hen dan als een soort van verraad. Uh, op het moment dat ze uh, bijvoorbeeld, een partijenstelsel weer opnieuw moeten invoeren, zoals destijds president Mooi, ex-president Mooi in Kenia. Zie je zo'n man zich toch ook keren, zelfs dreigend, zich naar het oosten te wenden. Hmm. om dan daar zijn heil te zoeken. Dat zie je dus wel vaker gebeuren. Ja. En dan wordt er uh, van alles uit de kast gehaald. Uh, om maar ja. te voorkomen dat je ja. mensenrechten gaat respecteren, rechtbanken gaat inrichten. Exact, exact, en dan begin je je voormalige koloniale ja. heersers uit te schelden. Ja, dat zie je vaker. Ja. Mugabe doet het dan ook. Uh, um, hij heeft nu uh, een, een, een hele ongemakkelijke regering... met, uh, zijn, uh, met de voormalige oppositieleider Tswangi Rai. Uh, die werd dus uiteindelijk nooit uh, president... Om, om, omdat er gesjoemeld werd in 2008. Maakt zo'n Zwangirai dan nu wel een kans... Zo goed volg ik die Zimmermanse politiek niet. Ik sluit het niet uit. Ik weet niet of er nog een. Want er was nog een derde kandidaat. Hoewel het wel als een puppet gezien werd, eigenlijk, van, van Mugabe, als ik me goed herinner. Ehm. Um het zou kunnen. Ik kan me voorstellen dat hij dit keer wel een kans heeft. Het hangt er ook erg vanaf wie er naar voren geschoven wordt als opvolger van Mugabe. Ja. Dat blijft even koffie de kijken. Ja. Nou, laten we dan naar Kenia gaan. Het land wat u, wat u wel heel goed kent en heel goed volgt. Uh, ook daar won de oppositie de vorige keer. Maar toenmalig president Mwai Kibaki die wilde de macht toen niet opgeven. En dat leidde tot een explosie van geweld, waarbij honderden doden vielen en veel mensen voor het geweld op de vlucht Sloegen. Is er enige vergelijking te maken tussen Zimbabwe en Kenia? Nou, Het zijn allebei voormalige uh, Britse koloniën. Die uh, veel geërfd hebben eigenlijk van, van, van de, de Britse kolonisator. He, de, het hele uh, kiesstelsel bijvoorbeeld. He, de, de the winner takes it all. Uh, dus niet het proportionele systeem zoals wij dat kennen bijvoorbeeld. Dat is denk ik een van de redenen waarom je vaak geweld ziet ontstaan in Afrika. Uh, de hele juridische opbouw. Uh, nou, noem maar op hoe dat georganiseerd is. Dat is vergelijkbaar. En, uh, ook op het gebied van grondbezit. Het waren bij. Settler-economieën, dus de, de settlers die zich zowel in, in Kenia als in Zimbabwe hadden uh, genesteld, uh, kregen volop steun van de lokale. Zeg maar, ja, lokale uh, uh, machtshebbers. Uh, het gebeurde wel eens dat uh, Londen de Foreign Office daarbij moest ingrijpen. Dat gouverneurs werden teruggehaald omdat die te ver gingen. Ja, dat systeem is wel uh, uh, eigenlijk zelfs intact gebleven zou je kunnen zeggen, tot na de onafhankelijkheid. En uh, dat heeft ook, denk ik, de ontwikkeling van de democratieën in Afrika geen goed gedaan. Nee... Uh... Die landpolitiek, ik bedoel, kijk, in Zimbabwe zijn heel veel van die blanke boeren die er nog steeds zaten, zijn uh, er door Mugabe en zijn uh, milities uitgebuldozerd. Hè. Dus ja. Er zitten er ook nog een heleboel, maar er zijn ook een heleboel verjaagd van hun land. Hoe is dat in Kenia gegaan? Nou, dat was niet zo omvangrijk, uh, de, de hoeveelheid land die de blanken in, in Kenia in handen hadden, als in Zimbabwe. In Zimbabwe was het echt uh, ja, uit balans. Ik geloof dat 1-2% van de bevolking had meer dan de helft van het land in handen. In Kenia was dat absoluut niet het geval praat je hooguit over een procent of vijf. En daar heeft men vrij snel dat uh, willing buyer, willing seller systeem ingevoerd. Wat ook uiteindelijk... Wat in... betekent dat? Nou, dat je dus uh, de markt zijn werk laat doen. En uh, Engeland heeft destijds ook geholpen met geld om land van de blanken te kopen. En dan vervolgens te verkopen aan de, de, de, de vaak uh, zwarte nieuwe eigenaren. Mm -hmm. En dat is dus in beide landen gebeurd. Totdat, uh, ik meen, de, de regering Blair zei van dat gaan wij niet meer steunen. En toen zag Mugabe ook zijn kans gewoon om uh, politieke uh, winst te behalen, omdat hij wellicht anders de verkiezingen zou gaan verliezen. En hij ja, heeft toen uh, zeg maar de terreur gestart, uh, die tot uh, verdrijving van veel blanken geleid heeft. In ja. nou, Kenia is dat veel natuurlijker verlopen. Ja. In Kenia uh, hebben de Britten uh, bepaalde stammen van hun gronden gehaald en in de reservaten gezet, ooit in de koloniale tijd. Werkt dat nu nog door? Ik bedoel, heeft dat, hè, dat Die mensen waren voor het arbeidspotentieel voor de plantages. Ja. Uh, Werkt dat nu door in dat geweld wat we de, een paar jaar geleden hebben gezien? Ja, en, en, en al twintig jaar zien. Bij elke verkiezing komt dat weer naar voren. En, en op welke manier dan? Dat, uh, dat, dat, dat komt omdat er dus uh, stukken land waar de Blanken uh, hun plantages hadden mensen voornamelijk uit Centraal Kenia te werk werden gesteld. Maar dat waren landen, met name in de Riftvallei... het gebied waar Afrika uiteendrijft. Dat waren gebieden waar uh, voorheen voornamelijk pastoralisten... veehouders uh, rondzwierven met hun vee. Uh -huh. Die hebben eigenlijk nooit de kans gekregen na de onafhankelijkheid... om die gebieden terug te krijgen, want die... Uh, uh, arbeiders op die plantages, die bleven daar wonen. Ja. Ofwel omdat ze het land geschonken kregen van hun blanke uh, meester... dan wel dat ze het kochten als groep. En ja, dat komt dus elke keer weer naar voren. Op het moment dat er verkiezingen zijn, dan van beide kanten wordt er geageerd... van ja, die eigenlijk is dat het land willen dat ons. die arbeiders een keer ja, opdonderen. En die zeggen van, luister, we hebben dit land gekocht... of we zijn er geboren, dus het is van ons. Ja, collega Jacqueline Maris was onlangs in Kenia... en uh, ze bezocht daar kampen waar nog steeds duizenden mensen wonen... die in 2007 het geweld zijn ontvlucht. En ze reed met de Keniaanse journalist Mumbi Jane naar diezelfde Riftvallei waar we het net over hadden. En dat was destijds de brandhaard van het verkiezingsgeweld.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 De uh, Kaligine territory. We zijn niet safe terug Ja, hij zegt wij, wij kunnen nog niet terug naar onze eigen gebieden, want dat zijn Kalingije uh, gebieden. En ja, wij zijn gewoon hartstikke bang dat het weer uit zal barsten en dat we weer weggejaagd worden. Zo, so you start a new life here. Yes, we start a new life here. Ja, ze beginnen een nieuw leven hier. John Gantje neemt ons mee naar de school. Een gebouwtje bespannen met oude zakken en een golfplaten dak.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 Vrouw, wereld, wereld, Rose van is een oudere vrouw en ze woonde midden in het Kalinje gebied, 300 kilometer hier vandaan, in een stad waar het een beetje gemengd was. En ze had daar een schooltje en uh, ze deed handel met Oeganda, uh, schoenen en dat soort dingen, kleren en zo. En ze heeft, ze zegt, alles achtergelaten, want ze zei het enige wat belangrijk was is dat de kinderen meekwamen. mee kwamen. In haar klas zaten kalinji kinderen zaten allerlei verschillende kinderen, Luo-kinderen, Kikuyu-kinderen. En uh, ze zegt: Mijn beste vriendin die kwam en die zei van. Ze zei praise the Lord tegen die vriendin, maar die vriendin zei: nee, het is geen tijd om de Lord te praisen. Vraag maar aan de president, jouw president, Kibaki, die dus volgens hun onterecht uh, de verkiezingen had gewonnen. Vraag maar of hij een school bouwt in Centraal-Kenia, uh, want daar hoor jij thuis, het Kikuyu-gebied in Raila no president, no peace. We zijn buiten trommelen nu, Steven Dioroby. Hij uh, heeft het verhaal van dat hij zei ik was kapper en ik had een, een heel klein uh, business center op je had, ik een klein winkeltje. En, uh, ik zag in de verte vuur en we hoorden Rayla no president, no peace.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 Er is geen toekomst voor ons, dus we hebben gewoon geld nodig van de government. Ze hebben ons boerderijen beloofd, land, ons te helpen. Maar er komt niks van, al vier jaar lang zitten we hier. Als we allemaal individueel gewoon wat geld zouden krijgen, zouden we onze eigen weg weer gaan. En weer uitspreiden over dit land. En dan zou het leven weer voortgaan kunnen hebben. Maar niet zolang we hier op elkaar zitten. Het is like als een IDP-ghetto. IDP, ghetto. IDP. Yeah. Ze, ze zeggen van, uh, we zijn het gewoon helemaal zat om, om gebrandmerkt te worden als IDP, als internally displaced person, dus ontheemden binnen het landsgrenzen. Mm. Like het is is it because you are IDP. So it is gewoon een stigma. Daar willen we vanaf. IDP, Inmiddels zijn er vier mannen, drie politici en een journalist beschuldigd van het organiseren van het verkiezingsgeweld. Volgend jaar april, na de Keniaanse verkiezingen, dient hun zaak bij het Internationale Strafhof in Den Haag. Mevrouw Mini stapt naar voren. Ze wil nog iets zeggen over het ICC, het Internationale Strafhof en de werkelijke daders, volgens haar althans. Zij zegt, je moet het zo zien. In iedere regio waren leiders die gewoon de misdaden uitvoerden. Ze zegt, die gaan niet naar het ICC in Den Haag, naar het internationaal strafhof. En ze zegt, je moet het vergelijken als met een wond. Aan de bovenkant doe je wat medicijnen erop om het weer te genezen. Maar wat eronder zit, blijft rotten, zegt ze. En dat is wat het gevaar hier is. Als je dat niet aanpakt en het ICC pakt alleen het bovenste aan... En dat is niet genoeg. Ze hadden naar ons moeten komen. De mensen die inderdaad de slachtoffers zijn van hun misdaden. Meneer oh, Ifuku, de spokesman of Mr. Uhuru Kenyatta, deputy prime minister of Kenya. u kent hem persoonlijk? Yes, I know him personally. I work for him. Over naar de politieke elite in Nairobi. Munyori Buku, een man met drie mobiele telefoons, is woordvoerder voor de vice-minister-president Uhuru Kenyatta. Kenyatta wordt beschuldigd van moord, verkrachting, vervolging en gedwongen deportatie. Het bewijs daarvoor is gebaseerd op rapportages van lokale en internationale NGO's. Hoe, hoe is hij hier aan toe? Of course, he feels unfairly targeted and he believes that in the eventually time will prove him right. It was not an investigation. In mijn verwieg. Het was like een way a journalist would go to gather information. So you have people tellen, oh, we hadden this, we hadden that. Volgens Muyori is dit bewijs flinterdun. Allemaal van horen zeggen, zegt hij. These are de the reports we got in the field. You need to put fle flesh in it. Het Internationaal Strafhof vertelt ons wat er hier gebeurd is in 2007 en 2008. Maar wij waren hier. Wij weten wat er is gebeurd. So het proces it it is de meeste van de Keniën. wat gebeurt. Maar ze hebben het niet gezien. Het is de huidige afspraken. We zijn hier. We weten wat er gebeurt. De twee Uhuru-Kenyaten en William Ruto... hebben declareerd dat ze voor de presidentsie in de volgende generatie zullen gaan. Ik ben hier. Ik Een bizar gegeven is, althans voor mij als Westeling, dat twee van de aangeklaagden die bij het verkiezingsgeweld tegenover elkaar stonden Uhuru Kenyatta en William Ruto... nu al maandenlang als duo campagne voeren voor het presidentschap. Volgens woordvoerder van Kenyatta Munyori Buku is dat gewoon politiek. Het feit dat ze samenmoeden moesten en proberen reconciliatie... is politiek. You en know weet je wat Jomo Kenyatta, Uhuru's vader once zei? Je you, you forgive. And sometimes it is good to forgive and forget for peace. Kenyatta's vader, Jomo Kenyatta, de vroegere president, zei altijd het is goed om te vergeven om willen van de vrede. En toen William Ruto als Kalenjin op campagne was in Kikuyu gebied zei hij nooit meer bloed vergieten. He said I have come with a message that blood nooit never again. En die boodschap verkondigt hij ook in zijn eigen gemeenschap. So, that message is being given to other communities, as well as his community. Addus Muniori. The community. And slightly more than 50% of Kenyans do not believe that what they are seeing at the ICC is right. Can we be allowed to exercise our democratic right to vote for them? Zeker meer dan 50% van het volk is het niet eens met het strafhof, volgens hem. Ze willen gewoon hun democratische rechten uitoefenen. They are simply saying will we be allowed to vote for a candidate of our wow, choice. And now ladies and gentlemen from the capital city Nairobi Kenya put your hands together for Isinisha Zayuk Also Minister of Finance and the Deputy Prime Minister Uhuru Kenyatta will be. En ondertussen verschijnt Kenyatta als held bij populaire tv-shows, net als William Ruto. Ze timmeren goed aan de weg, die twee. Wanting. Yeah. I love Kenya. You love Kenya? Yeah. Ehe. Yeah. It's become a brand. I'm happy. Yeah, you are happy. Mm. Now, before even we get to who's Ruto Mi missions. Yeah, the yeah. yeah. missions. Yeah. We lopen een zandpad af, de rifvallei in. Helemaal achter de andere kampen ligt een kamp dat niet erkend is door de regering en dus ook geen voedselhulp of water krijgt. Toen camp. Dit is to Er zijn hier zoveel kampjes. Er yeah. zijn hier tien kampen, waarvan er vijf dus erkend zijn door de regering. Wat dat ook mogen betekenen. En dit kamp heeft gewoon plastic tenten. We are 47, which we are living here. We, we, there... we krijgen bij om we op te zitten. Wat verwacht u van de regering? Hij zegt, ik vraag me af of ik nog Keniaan ben, want wat is mijn regering? Wie doet wat voor ons? His future is in the hands of God, because there is nothing to hope for. Ja, Ze leven in de hand van God. Want hij zegt, van ja, wat de toekomst brengt. Van de regering moet je het niet hebben. En uh, eigenlijk zijn we gewoon afhankelijk van mensen die ons af en toe eten komen brengen. Hij kwam uit Narok. Dat is een vruchtbare plek. En uh, ja, 150 kilometer hier vandaan. En nu zit hij hier. Bij een uit ijzeren stukjes verroest een betere spul samengesteld hutje. Met voor de kinderen een paar palen met, met gras en kleine stokjes ertussen. Waarvan ik dacht dat het voor de geiten was. En ondertussen scharrelen wat eenden en kippen om ons heen. Een heleboel kinderen. Een hele oude mensen. En iedereen zit een beetje gelaten op uh, half ingegraven autobanden voor zich uit te kijken. Het is gewoon een extended family, een uitgebreide Afrikaanse familie... die hier bij dit ijzeren hutje en twee rietenhokjes uh, zit te wachten. Een reportage van Jacqueline Maris hoorde u vanuit de Riftvallei in Kenia... Hier in de studio nog steeds Marcel Rutte van het Afrika Studiecentrum. Uh, die heeft meegeluisterd. Of u heeft meegeluisterd met de reportage. Ja. <coughs> Twee van de presidentskandidaten, de ene Uhuru Kenyatta en de andere Riley Odinga, die op dit moment premier is. Uh, hun vaders waren president en vicepresident ooit. Ja, de eerste. President en de eerste vicepresident, ja. Het is al een heel klein groepje, hè? Ja. all-in-the-family. Ja. Ja. En je hoorde ook uh, even een fragment uh, uh, van een televisiestation waarin die Uhuru Kenyatta enorm zegt dat hij zoveel van Kenia houdt, maar ja. geen kritische vragen gesteld. Nee, want het is zijn eigen televisiestation. Dus uh, die journalisten die zitten dan uh, in de zak van uh, de, uh, de presidentiële kandidaat. Maar ja, terwijl het toch wel aanleiding is voor uh, wat kritische vragen, want die Uhuru Kenyatta, dat horen we ook net in de reportage. Uh, die uh, wordt wellicht vervolgd bij het internationaal strafhof. Er is in ieder geval een onderzoek tegen hem geopend... en ook tegen William Ruto, die andere kandidaat. Uh, is het denkbaar dat zij uh, echt voor het strafhof terecht gaan komen? Misschien wel als president? Nou is niet denkbaar, dat gaat gebeuren. Zover zijn we inmiddels al in dat proces. Er zijn al heel veel stappen genomen. Uh, Wat hebben ze gedaan, waarvan worden ze beschuldigd? Even kort. Uh, er lopen twee casus. Uh, de ene casus zijn twee mensen waar een toe behoort en een journalist. En die uh, worden beschuldigd van uh, misdaden tegen de menselijkheid. Uh, Wat uh, hebben ze gedaan? Uh, Medeplichtigheid aan uh, uh, verplaatsing, achtervolging, moord. Uh, en voor uh, Kenyatta wordt er onder andere ook nog verkrachting bij genoemd. Daar heeft jij zelf dan persoonlijk aan meegedaan nee, of heeft die mensen opgezweet? Ja, medeplichtig. Ja, mede het, het organiseren van, ja. ja. Is daar enig debat over in Kenia? Jazeker, dat is een, een hot item. Uh, live wordt het uitgezonden op radio en tv... wanneer er in Den Haag uh, die strafzaken tegen hun lopen. Mm -hmm. Dat wil zeggen, ze zijn nog niet echt uh, begonnen met de strafzaken. Er zijn allerlei voorfases waarin bepaald wordt... of het überhaupt zo mag zijn dat er in Den Haag... dit strafproces gaat beginnen. En daar heeft men uiteindelijk uh, via een aantal voor... Uh, uh, bijeenkomsten toe besloten. Willenswaar met een kleine meerderheid. Twee tegen één. Eén uh, internationale rechter van de strafhof vond dat het geen zaak was. Twee vonden van wel. Dus uh, voorlopig loopt het. Uh, Kenia probeert van alles om het uh, te voorkomen alsnog. Uh, en ook in die zin is dit een unieke uh, casus. Want het is opgepakt door uh, de aanklager uh, zelf. Wat ja. voorheen nooit Hoofdaanklager. gebeurde. Hoofdaanklager. Hoofdaanklager. Ja. Ja. Um, we hebben... Uh, uh, Mugabe die bang was. Hè? Volgens Heidi Holland horen we eerder in de uitzending... dat hij vervolgd zou worden door het strafhof. Ja. We hebben dan deze eh, mensen in Kenia. De president van Sudan is daar aangeklaagd. Is, de, de, de, de Charles Taylor natuurlijk van Liberia niet te vergeten. Die is nu veroordeeld. Uh, ja. We hebben ook een, een man uit Congo die veroordeeld is. Hoe kan dat, dat, dat al die Afrikanen daar voor dat strafhof landen? Ja, dat is ook wel een beetje de frustratie uh, bij heel veel Afrikanen. Waarom er ook wel een soort van stroming is... waarin men probeert om dat uh, ja, uh, toch tegen te gaan. Te kijken of men eronderuit kan komen. Maar de Afrikanen zelf, dat zegt uh, de hoofdaanklager dan in Den Haag... hebben dit strafhof mede zelf ingesteld met het verdrag van Rome ja. destijds. En uh, ja, uh, dit zijn de zaken die worden aangeklaagd. Ja. En dan vervolgen we dat. Maar... Ja, wie zegt dat er binnenkort niks vanuit Syrië gaat komen? Nee, het Keniaanse volk, dat hoorde ook net in de reportage... of die mensen die in de reportage uh, voorkomen, heel gelaten. Is, zie je dat overal in Kenia, mensen gelaten zijn? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Uh, economisch gaat het Kenia sinds een aantal jaren wel weer voor de wind. Maar dit zijn natuurlijk hele trieste gevallen. Mensen die uh, ja, jarenlang iets hebben proberen op te bouwen... en dat uh, ja, in, in één klap kwijtraken. Mm -hmm. En uh, allerlei beloftes krijgen. En uiteindelijk uh, toch nergens komen. Dat is wel triest. Ja, maar komt er zoiets, zit er zoiets aan te komen als een opstand à la Tunesië, Egypte, Syrië? Ik bedoel, een Afrikaanse lente? Dat zie ik in, uh, in Kenia specifiek nog niet zo snel gebeuren. Waarom? Niet? Uh, um, ik denk dat men voornamelijk nu nog uh, in die fase van hoop leeft. Men ziet ook wel wat vooruitgang. Het, het druppelt nog te weinig door naar de allerlaagste klasses. Uh, wat dat, de welvaart? De welvaart. Mm -hmm. hè, dus 5, 6 procent groei uh, hebben de Keniaan de laatste jaren. Met uitzondering van even die fase na dit geweld gehad. Dat is, uh, daar zouden wij voor tekenen. Mm -hmm. um, alleen zie je het maar eens op die laagste niveaus te krijgen. Daar zit uh, wel een deel van het probleem. Ja. Um, als dat gaat lukken. Dan, uh, dan... nemen ze hun corrupte leiders voor liefde dus. Nou, maar ook daar zie je nu veranderingen. Met die nieuwe grondwet die ze hebben aangenomen... zie je nu bijvoorbeeld, loopt er een, uh, een, een, een commissie... die kijkt naar elke rechter die aangesteld is voor uh, 2010. En een aantal mensen zijn naar huis gestuurd. Waarvan wordt gezegd, jullie zijn corrupt. Jullie hebben te veel jullie, jullie oren naar de elite laten hangen. Dat willen we niet meer. Dus mm. in die zin is er wel degelijk nu veranderingen, verandering... Uh, ook op het Afrikaanse continent aan de gang. Goed. Zo vast als in het Midden-Oosten is het dus daar nog niet... Uh, het is nog niet zo vastgelopen als in het Midden-Oosten, daar in Kenia. Uh, we volgen het. Hartelijk dank voor uw komst. Uh, Marcel Rutte van het Afrika-studiecentrum in Leiden. En tot zover ook Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week veel aandacht voor de voortwoekerende economische crisis. De Europese politici komen terug van vakantie... en in september zijn er een hele reeks topoverleggen. Zal Griekenland toch de euro gaan verlaten? En zo meteen in Labyrinth. Hier aangeschoven. Ja, we gaan knutselen in de studio, we gaan lichtgevende bacteriën maken... en we gaan het ook hebben over daar heel veel dingen... waaronder de vraag of uh, de mens het ooit gedaan heeft met de Neandertaler. Mm -hmm. En ik zag bij zomergassen zo'n fluit die is gevonden van een bot gemaakt. Gaan jullie daar nog over hebben? Daar in Duitsland? Uh, nee, volgens mij gaan we het niet hebben over een fluit van een bot uh, uit Duitsland. <laughs> een grote vondst was het. Ja, ja. Ja, ja, we slaan ook wel eens wat over. Hè? <laughs> Goed, zometeen dus. Labyrinth, wij zijn er volgende week weer. Wilt u meer horen, dan kunt u het interview met Heidi Holland terugluisteren op VillaVPRO.nl. En we hebben ook onze website waar u de uitzending een uur na nu kunt terugluisteren op vilavpro.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.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 Ziekenhuizen? Ga naar ntr.nl slash radioprijs voor meer informatie. En luister zometeen om 9 uur naar Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Vanavond is topmanager Ben Verwaaien mijn zomergast. Hij maakt de carrière in Londen en Parijs... en gunt ons een blik achter de schermen van het internationale bedrijfsleven... Kijk vanavond naar VPRO's Zomergasten met Ben Verwaaien... op Nederland 2 om kwart over acht. Nu bij Weekamp.nl De nieuwste Samsung smartphones, tablets en laptops, scherp geprijsd. En krijg deze week een waardebol van 25 euro cadeau... voor ons Samsung-accessoire. Doe jezelf een plezier? Eerst Weekamp.nl. Dit is Radio 1...